Twee uur. Uh, twee uur, dit is de NOS. Goedemiddag. <laughs> we, wat gaan deel. we doen, Diode? <laughs> nou, we blijven in ieder geval de tourcaravaan volgen... Oh. op weg naar uh, annonay Dafezieu. Dat lijkt me handig, want daar is de finish ook uh, getrokken <laughs> natuurlijk. En in het media-forum zal wat in Mark Viss uh, van de NVJ. Jan is. die was de hoofdredacteur van Playboy... heeft er tussen een andere baan, komt hier wel even iets over vertellen. Eerst het NOS Nieuws, Dorad Megens.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 Nou ja, volgens een advocaten kan hij helemaal niet over het geld beschikken. Staat dat geld op de rekeningen van die meneer Parelberg, die zakenman, die online zoo, dat is tot vier jaar cel. En, uh, maar ja, de rechtbank zegt heel duidelijk van ja, nee, uh, dat is, heeft hij de opdracht, uh, en heeft dat in de opdracht van, van Holleeder overgemaakt. Dus Holleeder kan erover beschikken. Zijn advocaten bestrijden dat. En die kon hem ook net al in de wandelgang meer aan dat ze direct in beroep zullen gaan. En als Holleeder niet betaalt, dan kan het Openbaar Ministerie hem drie jaar lang gijzelen. Italië heeft vanochtend een lening met een looptijd van drie jaar afgesloten tegen een rente van ruim onder de vijf procent. En dat is een meevaller, zeker omdat bureau Moody's enkele uren eerder de kredietwaardigheid van Italië had verlaagd. Om schulden te financieren moest Italië vanochtend vijf miljard euro lenen. Dat lukte tegen een lager rentepercentage dan was verwacht, na het besluit van de Amerikaanse kredietbeoordelaar. Moody's verlaagde de rating van Italië van A3 naar BAA2. Dat is nog twee stappen boven de junk-status. Moody's loofde premier Monti's hervormingsbeleid... maar waarschuwde ook dat de kredietwaardigheid verder wordt verlaagd... als de volgende regering afwijkt van het hervormingsbeleid. Bij de verkiezingen in de lente van volgend jaar is Monti geen kandidaat meer. De politie heeft een man uit Hilversum aangehouden... in verband met een moordzaak van 17 jaar geleden. Slachtoffer Marcel Kretser overleed aan de gevolgen van mishandeling... na een avond stappen in Hilversum. De politie vond hem zwaar gewond op straat. Hij overleed in het ziekenhuis. Sporenonderzoek en rechercheren in de buurt leverden 17 jaar geleden niets op. Pas vorig jaar kreeg het OM nieuwe informatie over de zaak... en nu is er dus een verdachte aangehouden. De dood van Marcel Kretsen wordt gezien als een van de eerste zaken... van zinloos geweld in de jaren negentig. Het Nationale Ballet heeft het afgelopen seizoen records gebroken. De voorstellingen van het gezelschap trokken meer bezoekers dan ooit. Ook werd er meer geld binnengehaald met fondsenwerving dan in eerdere jaren. Volgens het Nationale Ballet komt het succes onder meer... door de hoge kwaliteit van de producties. Over het komende seizoen is het ballet minder positief. Er is minder subsidie en het huisorkest wordt mogelijk wegbezuinigd. Het weer, vanmiddag wat opklaringen, maar ook buien, plaatselijk met onweer. Het is een graad of 18 bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen weinig verandering, bewolkt, buien, kans op onweer. Zondag is het iets minder buien. ANWB Verkeersinformatie. Het is aardig druk op de wegen. Bij elkaar al 80 kilometer file. De meeste vertragingen in het midden van het land... zoals bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Ook veel files rondom Arnhem. Wat opvalt zijn de files nu op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Bad Hoefdorp en de Afrit Haarlem-Zuid staat 6 kilometer. Na een aanreding zijn daar twee rijstroken dichter. dicht. Er blijft er maar eentje open. was ook een aanreding op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Daar staat nu tussen knooppunt Maanderbroek en het Oosterbeek nog 7 kilometer... Alle rijstroken zijn weer open. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen knopend Velperbroek en knopend Waterberg 3 kilometer. Ook dat is een aanrijding, verkeer kan er alleen via de vluchtschook langs. Op de A50 Arnhem richting Os door de werkzaamheden tussen Heter en knopend Ewek, 9 kilometer. De N325, de rondweg Arnhem, is dicht richting het noorden... tussen Gelredoom en Westervoort. Ook dat is een aanreding. Daardoor tussen Els en Husse nog 4 kilometer. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen... daar staat tussen knoopadressen en de Waalbrug bij Nijmegen 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hamburgers voor noppes, oh, oh, oh, Hamburgers voor noppes, oh... En daarom alleen vandaag en morgen nog bij C1000. Geen korting, maar gewoon het tweede pakje met 5 hamburgers helemaal gratis. Slim bezig, C1000. Goedemorgen, ik heb hem eens even lekker volgegooid met 48 liter euro 95. Heerlijk. Laat maar raden. U bent van die nieuwe Kia Venga bij Pomp 9. In één keer goed. Tanken wordt weer leuk met de zuinige Kia Venga. Verkrijgbaar vanaf 16.295 euro. En nu met 500 euro aan gratis brandstof. Kijk op kia.nl slash gratis tanken.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van der Berg en Dionne de Graaf. De Ik dacht even dat ons huisorkest ook was wegbezuinigd, maar gelukkig niet. Ze zijn er weer. Even lunchpauze. Het eerste dat we hebben eigenlijk al gehad in die 12 etappen. Twee cons van de eerste categorie. Nu gaat het naar Anoné, Dieu. en er zijn er vijf van tussen. Ja Gio, even de stand van zaken graag. Ja, de stand van zaken is dat het nu ineens net lijkt op een vlakke etappe. waarbij het peloton de controle heeft het peloton dat niet compleet is hoor. Dat kun je wel zien als je ze daar van boven ziet. Er zijn flink wat renners uit weggevallen. Maar de meeste mannen die gelost waren in de laatste beklimming opnieuw in die Col du Granier. Die hebben het er ook wel weer aangesloten. Dat zijn dan de mannen met naam Pierre Rolland. Ik zag daar uh, Kessiakoff uh, weer rijden in zijn uh, bolletje Trui Fuclair zal er ook wel bij zijn. Ik hoop ook dat Laurens ten Dam er weer bij is is gekomen. Ik zag inderdaad wel wat oranje van Rabobank daar zitten. Ook nog wat renners van Vacan Soleil. Het zijn vooral de mannen van Greenwich en Sky, de Engelstaligen... die op dit moment op kop rijden van het peloton. En dat doen ze... Ongelooflijk kalm. Ongelooflijk rustig. Er is net eventjes gegeten. De ravitaillering is geweest. Iedereen is even naar de kant geweest voor een plasje. Ik zie inderdaad Laurens ten Dam daar rijden aan de linkerkant van de weg. Dat is dan in elk geval het goede nieuws van vandaag. En voor de rest doen ze het op dit moment heel erg rustig. En dat is in het voordeel van die koplopers. Vijf koplopers. Gauthier, Martinez, Miller, Perro en Kieselowski. Want de voorsprong loopt nu in één keer flink op hoor. Het was rond de twee minuten. Het loopt nu op na vier minuten en 26. en en ze laten ze toch niet rijden vandaag. Dat zou toch wel wat zijn als deze vijf straks kunnen gaan sprinten om de overwinning in Annonay. Bij die lastige aankomst. Collega Jeroen Wielaert reed er zojuist nog met de auto overheen. En die zei: Dit is echt een hele vervelende, lastige aankomst. Met dat venijnige stukje nog bergop wat we krijgen. Die call van de derde categorie. Maar ook in de straten van Annonay is het gevaarlijk. Het gaat bergop. Het draait en het keert hier door het dorp heen. En dat betekent dat we nog een mooie finale tegemoet zullen gaan. Zeker als die vijf misschien toch nog in de teruggepakt gaan worden door het peloton. 432, 106 kilometer nog te fietsen. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de sportzomerstudio. Radio1.nl black and peas came to make it hot We beat the stop. Bubbling up just like lava, like lava. Heated like a sauna. Penetrating through your body uh, armor. Rhythmically, we massage up. Uh, with hip hop, mix up with summer. With summer. So yes, yes, y'all. Yo. You know we never stop, we never rest, y'all. The so black and bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. till we get y'all. Say it. Play by every kind, of uh, radio station blessing every mind, uh, we cross the boundaries like every day, Do walk bobby, by bobby being the on the bank, we got, we got tab magnification, tab magnify like every day, so yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of bees will keep the funky fresh, yuh. and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. See my daily operation got put in work in this crazy occupation keep team keep it moving and doing it right I've been samba song and remixed Black Eyed samen met uh, Sergio Mendes natuurlijk. Dat is jouw Sergio Mendes. Ken je dat nog wel van? <laughs> Brazil, 66? 66. 66. Ah, kijk. U hoorde de stem. <laughs> en die weet <weten> dat allemaal. <laughs> ja. Op het platteland is het uh, aantal vogels de afgelopen 30 jaar gehalveerd. Uit onderzoekcijfers van BirdLife International blijkt dat in Europa... 300 miljoen vogels minder op het boerenland leven dan in 1980... Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt dat? Uh, nou, de belangrijkste reden dat het aantal vogels op het boerenland zo is afgenomen... is de intensivering van de landbouw. Dat betekent dat er uh, eigenlijk steeds meer productie van het platteland gehaald wordt... zodat er steeds minder plaats is voor vogels en voor insecten en voor bloemen. Ja, om wat voor vogels gaat het eigenlijk? Nou, het gaat om eh, vogels die echt afhankelijk zijn van het platteland. Dus dan moet je denken, als je Nederland hebt, dan moet je denken aan veldleeuwerik, aan grutto, aan patrijs, aan eh, kneuien. Dat is een wat minder bekende soort. Eh, dat soort vogels moet je aan denken. Halvering geldt voor Europa, hè? dat zei ik net. Maar hoe zit het in ja. Nederland? Is dat daar ook zo ernstig? Het is in Nederland waarschijnlijk nog ernstiger. Eh, want we weten van vrij veel eh, soorten hoe, die, hoe sterk die zijn achteruit gegaan. Nou, ik noemde net bijvoorbeeld een grutto, een echte weidevogel. Maar ook de kievit, van weidevogel. Die zijn eh, fors met meer dan 50% afgenomen. Eh, maar bijvoorbeeld een veldleeuwerik. Die is wel met meer dan 90% in Nederland afgenomen. Dus in Nederland is de situatie nog slechter dan in eh, Europa gemiddeld. Eh, we zijn nou precies die cijfers weer op een rijtje aan het zetten samen met het CBS. En hopen daar over enige tijd dan ook nog weer exactere aantallen van om hoeveel precies hoeveel. Wat het nou te kunnen geven? Ja, maar het heeft dus voornamelijk te maken met het feit dat we steeds meer produceren uit willen produceren uit hetzelfde stukje grond. En dat ja, dat daar, kon, ja? Daar, daar komt het op neer. En dat is eigenlijk, er zijn geen overhoekjes meer. Iedere millimeter wordt bijna bebouwd, mm -hmm. van sloot tot sloot. En eh, je kan het ook heel praktisch maken. In, eh, in Nederland wordt steeds vroeger bijvoorbeeld gemaaid... en daardoor kunnen wij de vogels geen voedsel meer vinden in het vroege voorjaar. En eh, om vroeg te kunnen maaien wordt de waterstand verlaagd... en is er een eentoniger gras hè, met veel minder bloemen. Daardoor zijn er minder insecten. Dus zo moet je je het voorstellen dat die vogels zijn achteruit gegaan. Er is gewoon steeds minder voedsel te vinden. Ja. Uh, het lijkt mij heel moeilijk om dat uh, om te keren. Kan dat wel? Nou, dat is ook heel moeilijk om dat om te keren, maar er zijn wel een hoeveelheid maatregelen die genomen kunnen worden. Uh, in de eerste plaats kan de landbouw als geheel een stuk duurzamer moeten. Daarnaast zijn er gebieden waar het nog wel goed is. Nou, die gebieden moet je vooral behouden en proberen uit te breiden. Uh, en er zijn ook hele concrete maatregelen die goed werken. Bijvoorbeeld in Groningen we, uh, zijn er een heleboel boeren die hebben akkerranden die ze uh, inzaaien met uh, kruidenrijk, uh, met bloemenrijk, uh, zaaisel. En daar zitten dan weer wel veldlewerik, daar komen ook patrijzen terug. Uh, dus daar, het kan wel, maar we moeten er veel voor doen. En wat we in ieder geval niet meer moeten doen is heel veel subsidie in die landbouw stoppen die alleen maar leidt tot meer productie. En waar geen maatregelen voor de natuur tegenover staan. Ja. Bent u um, bezorgd? Ja, we zijn heel erg bezorgd. Het is echt, als je kijkt naar Europa, een van de grootste problemen bij de achteruitgang van de, van de natuur. wat het duur wordt, de achteruitgang van de biodiversiteit. die wordt voornamelijk veroorzaakt op het, op het platteland. Ja. Meer dan in natuurgebieden en meer dan in de stad. Maar kunt u. ziet u wel lichtpuntjes? Ja, ik zie, wel, ik zie wel een aantal lichtpuntjes. Ik zie ook wel wat mogelijkheden die ik net noemde, hè. zoals in Groningen, die akkerranden. Eh, je ziet ook dat in Nederland best een hele grote groep boeren is... die zoekt naar mogelijkheden om het beter en anders te doen. En eh, in veel gevallen werkt dat ook. Eh, alleen de schaal is nog veel te klein. Dank u wel. Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. Jo, even die, die aankomst bij jou. Dat is dus niet echt een aankomst voor sprinters. Nee, het is niet echt een aankomst voor sprinters. Het zou een aankomst zijn geweest voor Peter Sagan. Ik heb die naam al veel keer genoemd. Uh, uh, natuurlijk ook omdat hij het probeerde zojuist in die afdaling van die Col du Granier. Maar het is jammer, hij is teruggepakt. Want het leek toch wel even kansrijk. Hè? Die groep van negen, die achter de groep van vijf aanreed. Drie mannen van Liquigas erbij, waarbij dus Peter Sagan. En dan denk je, dan reizen. dat gaat je zomaar dicht. Maar het gebeurt niet. Het peloton had daar geen zin in. Het peloton zorgde ervoor dat ze die negen man weer terugpakten. En vanaf het moment... Dat ze die negen hebben gegrepen. Ligt het tempo stil? Want het lijkt nu eigenlijk wel een beetje op het gebruikelijke défilé. Meteen na de start. Als de koers nog niet eens echt is begonnen. De neutralisatie. Enige verschil, er zit geen uh, wagen van de toerdirectie pal voor de renners. Betekent wel dat heel veel renners kunnen aansluiten. Pieter Wening bijvoorbeeld daar aan de staart van het uh, peloton. Laurens Tendam had ik al genoemd. Ik denk dat de meeste mannen inmiddels wel weer aangesloten hebben. Die zijn er blij mee. Dat het peloton uh, waarschijnlijk een soort uh, extra rustdag neemt. Want dat dat lijkt nu toch wel echt gebeurd te zijn. Of de vlam moet zo meteen nog in de pan staan. Zelfs Thomas Verclaire is alweer uh, aangesloten in het peloton. En die heeft toch ook eventjes op achterstand uh, gereden. En ik kijk nog even verder. Marco Maccato erbij van Vacan Soleil. Die hebben we dan ook daarbij gezien. Nee, voorop wordt het een uh, beetje de blokkade neergelegd door uh, de Engels sprekende. Ik zei het al, de mannen van Team Sky van Bradley Wiggins. En de mannen van Orica GreenEdge. Dat is de ploeg trouwens van Pieter Wening. Maar die ploeg die zou normaal uh, gedraaid hebben Ron Simon-Garrens. Maar die is hard gevallen in de eerste Tourweek. En die staat ver weg in het klassement. Vijf man die gaan waarschijnlijk dan om de etappes strijden. Want uh, zoals de voorsprong nu oploopt, dan lijkt het uh, niet meer in te halen straks. Want ze hebben nog 100 kilometer te rijden. Tuurlijk, het kan allemaal nog als ze echt gaan rijden. Maar waarom zouden ze rijden? Zes minuten en 41 seconden is het verschil tussen de vijf aan kop. Goetje, Martinez, David Miller, sterke man uit Engeland. Perro en Kieselowski en het peloton. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Give me a second, I, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me, just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget.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 No, I know that. We are young We gaan beginnen met het mediaforum. Dat doen we vandaag met Mark Vis, die is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ, en Jan Heemskerk. Um, ja, ja. Nog, officieel <laughs> nog steeds hoofdregister van de Playboy, hè? Ja, tot 1 augustus nog, dus laten we het daar nog maar even ophouden en dan iets van... Uh... Uitgever, spelen, FAM, bij de FAM radio maken. We echt, Jan een multitalent. Nou ja, ga maar door. Het wordt makkelijk wat moois. Iets uitgeven. Maar goed, ik, ik kan jou dus nog even aanspreken op die Playboy. Ja. Want Die Duitse Playboy had dus Olympische sporters in het, in het blad staan. Hè, ja, daar ben ik gisteren ook over gebeld. Uh, ja, door, we, hebben we dat in Nederland ooit meegemaakt? Nou niet? ja, uh, wel losse. Uh, Stella Bergmans, als ik me goed herinner. En, en uh, zou je, hoe heet ze, de tafeltennister, Bettina Vrieskamp Ja, maar dat was na haar carrière volgens ja, uh, mij. Nou. Ja, We nou, wij hebben, wij hebben ook dit jaar weer geprobeerd om, uh, om wat uh, Olympische sporters uh, voor Playboy te, te, te, te charteren. En ik kan je vertellen dat de sponsorcontracten tegenwoordig riant zijn. Zo riant dat men rustig kan zeggen, nee hoor Jan, steek het maar waar dus niet de zon niet schijnt. Ik uh, doe het lekker niet. Dus uh, nee, dat valt niet mee. Ja, of, je, of je betaalt gewoon te weinig. Nou, dat kan ook nog. Ja, weet je, ik, ik heb al zo vaak verzucht dat ik heel graag een knappe vrouw had willen zijn. En dat ik heel lang stilgezeten, <laughs> stilgeleefd op Barbados. <laughs> uh, ja. Dus het, uh, maar kunnen we daaruit concluderen dat de Duitse sponsorcontracten slechter zijn? Ja, of de Duitse Playboy rijker. Dat kan ook. is oh, ja, even ook. de twee, maar ja, allebei een klassie. beetje waarschijnlijk. Maar nou. Dat is wel een beetje jaloersmakend, toch? Zoiets? Of niet? Ja, dat is heel jaloersmakend. Ja. Dat is, uh, maar het, we proberen het ook elke keer. En, en ook met eentje dan. En dan weer vijf. En ik was nou een paar zeilers nemen. Die hebben misschien uh, weet je wel, wat meer geld nodig. Maar nou, jullie hebben het wel dus, geprobeerd dus. ja. ja nou, maar, Kirsten van der Kork staat hier. Die is die oud-roeister en die tegenwoordig journalist. Ook. Die zei nou ja, ik, ik zou daar misschien over na moeten denken. Wat voor bedrag er dan tegenover staat. Maar toch zou ik het misschien niet doen omdat het natuurlijk ontzettend veel commotie uh, oplevert vlak voor die spelen. Ja. Het leidt ja. af, ja. dat was Van je sportieve ja. prestatie. Ja, het ja. ja, zou zomaar kunnen. Ik heb daar geen stand voor, ik ben geen sporter. Uh, Mark, nog even over de Tour, want daar zitten we ook midden in natuurlijk. Ja. Volg jij dat allemaal een beetje? Ja, zeker. Helemaal. Wat vond je van de zwarte dag gisteren? Ja, nou ja, um, zwart, zwarte dagen uh, zijn er zoveel. Maar um, het was wel zo dat ik uh, tien, minuten, of, uh, tien kilometer voor het eind toen moest het beeld wel groot gemaakt worden, want toen vond ik uh, de radio niet meer voldoende. Toen wilde ik het ook zien. Uh, en dan vind ik het wel bloedstollend, inderdaad. Mag ik nog iets zeggen over Zwarte Dagen? Ja, ja ik hoorde jou nou ik dat ook zeggen. Dat zwarte dag, bij uh, Tommy he? Simpson was wel een redelijk mm -hmm. zwarte dag. Uh, anderhalve kilometer onder de top van de Mont en toe. Maar dan ook weer gaan zeggen dat gisteren is weer een zwarte dag. We zijn iets te veel zwarte, zwarte dagen. dagen. Ik zou de heren en dames, en commentatoren willen manen om het niet al te snel. Over een zwarte dag te hebben. Want, ja, ja. Het, het hoort bij waarschijnlijk al kijk. aan onze twintigste zwarte dag toen we ertoe hebben. Ja, maar maar dan komt u ook en... morgen is het vast, vast zeker ook alweer uh, Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Het tofje, en dat ja, gaat dan ook ja. delen. De nou, misschien ook een keer een, een maand deze dag of zo. Ja. Zwart is, is de overtreffende trap. Uh, ja, dat is voor ja, het allerergste. Ja, precies. Hè. Dan is echt iemand dood of bijna dood. En ja. als, als geest. Ik weg het ook alweer een zwarte dag. Jezus hou eens op. Nee, maar. De uitvallers, dat was. Dat natuurlijk ook... schrijnend om te zien, maar ja. het spel wat je zag... dat vond ik wel heel mooi inderdaad, hoor. Hoe, hoe Vroom inderdaad uh, dat spel... en vandaag wordt het allemaal weer wat alsof het tactiek was. En weet ik wat. Maar je ziet het, je zit er bovenop en je ziet het spel gebeuren. Ik vind het fascinerend mm. om te zien. Hoe vonden jullie de commentaren dan in, in, in, in de pers over, uh, over Gisteren? Ja? ja, Zwarte Donderdag, okay. het van AD Telegraaf... nog out Volkskrant, Raboploeg gesloopt... Nou ja, dat is nou, meer een beetje soort... dramatiek hebben de heren. Wel. Maar ook wel enigszins constatering van een feit. Want uh, die ploegen die zijn natuurlijk gewoon uh, uh, totaal gesloopt. En als je ze een, een week geleden nog, nog zag, uh, uh, waren ze vol bravoure. En Rabobank met drie kopmannen. en we gaan, uh, he, al Nou, dat was heel zeggen. Ja, wat is er nog over van die ploegen? Ik zou zeggen, lekker dan als je Rabobank bent met nog vier van die gasten ergens achter in het peloton voor je dikke geld. Ja. Nee, dus zou het allemaal ontslaan. Nou ja, goed. De, en dat de, de, de, de, de, was, was Gisteren was het ook inderdaad heel fascinerend om te zien... bij, bij de avondetappe. He, daar gingen ze gelukkig ook nog even op door. Het gemak waarmee gesproken wordt. Het, van nou ja, God, ja, we geven op. En nou ja, dat is, ja, ja, het is klaar. Volgend jaar beter. En, en, en, en dat vuur, die passie, die, die zit er inderdaad ook niet in. Hm. Um, uh, iets ja, anders. Is dat, is, dat nou, is dat nou zo? Jullie weten heel veel van wielrennen af. En zo'n zo'n geest. Eigenlijk dacht ik, dat ik haal het, ik haal het misschien wel op Parijs. Maar ja, heel veel indruk gaat het allemaal niet meer maken. Nou ja, met de wereldtop kijk, kan ik niet mee. Wat, wat volgens mij nog meespeelt, is dat die Olympische Spelen er ook nog aankomen. Dus ja. dan willen Renners natuurlijk ja. ook nog goed zijn. Dus dat, wat, als je zelf nu de vernielingen rijdt en je wilt daar nog wat uh, presteren. Daarbij heeft Geest het van... voorbeeld van vorig jaar. Dat is, dat is ja, wel, niet goed bevallen. Dat was, dat was gisteren wel een goede opmerking. Uh, uh, daarbij. Bogen zei dat wel. Ja. Ja, Bogert zei, fiets hem dan uit. Want dit is de beste ja. training. En ja. je hoeft dan inderdaad niet voor het Best klassement te gaan. Maar ga gewoon rijden. Want dat Blijf is de soepel. beste training voor, voor die uh, Olympische Spelen. Laten we nog even een paar andere dingen doen. Want uh, Kees Driehuis gaat Buitenhof presenteren... als opvolger van Clary Polak. Wat vind je daarvan, Jan? Nou, lijkt me ongetwijfeld een bijzonder, kapabel man. Waarom niet? Heeft ook Nova gedaan een tijdje geleden. De de gigantische gang? feitenkennis van die quiz, Dus ik bedoel... Uh, <laughs> <laughs> <Beste> konden wij <wijken. laughs> Nee, ja, leuk toch? Gezellig. Een, een, een ervaren kracht. Dat willen we toch... Allemaal, dat ook onze, onze babyboomers nog gezellig door blijven gaan. Nou ja, ik bedoel, het is in mijn belang ook dat we oudere mensen heel ja. lang aan het werk houden. Ja. Dus, Samen ja. met Marcia Luiten en Pieter Jan Hagens... vormt hij dan het trio dat Buitenhof presenteert. Is dat genoeg personality? Ja, nee, ik denk het wel. Het, het zijn uh, drie zeer gelegen journalisten die hun sporen zeker hebben verdiend. En dat verdient zo'n programma ook wel. Het is inderdaad een programma voor de liefhebber. Uh, het is niet voor de massa. Het, het, het verdiept uh, wat meer en je moet er even voor gaan zitten. En ik denk dat deze drie uh, dat uitstekend gaan doen. Ja. Volgende onderwerp. Kickboxer Badahari uh, heeft aangifte gedaan tegen het team van de politie Amsterdam. dat onderzoek doet naar mishandeling. tijdens het uh, Dance Face Sensation in de Arena, Amsterdam Arena. Uh, Benedicte Vick, de advocaat, vermoedt dat het onderzoeksteam. informatie doorspeelt naar de Telegraaf. Hulde voor de Telegraaf, zou ik zo zeggen. Maar ja. Voor, voor wat de politie betreft. Ja, dat moeten ze zelf oplossen. Maar dat, dat de Telegraaf er veel over publiceert... ik vind persoonlijk wat te veel. Want een paar weken geleden had ik nog nooit van die man gehoord. Maar ik zit niet waarschijnlijk Je in die Je zit niet de, in, zo in die, in, in, in die, die, die K1-boksen? Nee. Uh, maar goed, uh, uh, ondertussen is het zo dat elke scheet die gelaten wordt... Uh, uh, dat dat gepubliceerd moet worden. Nou ja, als zij inderdaad een directe lijn hebben met de politie... Uh, of binnen de politie, ja, dan is dat uh, hulde voor de Telegraaf. Vind jij het verdacht, Jan, dat er zoveel in de Telegraaf staat over nou, deze zaken? Ik zou me werkelijk helemaal niet verbazen als het waar is wat die advocaten denken. Dat, uh, en inderdaad, daar uh, ben ik met een je eens. Dat is een heel klap, uh, Telegraaf en onvoorstelbaar stom van de politie. Hm. Die dat natuurlijk inderdaad niet moeten doen. Nee. nee. Maar, maar goed, zo'n politieorganisatie is natuurlijk ook groot en er lopen ook verschillende belangen en weet ik veel wat er allemaal speelt. Ja, maar daar draait de journalistiek voor een deel ook om. Dat dingen die verborgen moeten blijven, juist bovenkomen en dat er altijd wel mensen zijn met een belang om iets naar buiten te brengen. Maar er was er ook sprake van, heb ik het nog verkeerd begrepen, een hele skybox vol met mensen die, waarvan er dan toch zeker tien of vijftien moeten hebben gezien ja. of Hari wel of niet die man zijn scheenbeen ja, geschokt heeft of dat hij misschien zich gestoten heeft tegen een trapje. Dat kan ja. natuurlijk ook nog, ja, dat is zelf niet die theedoek, hè? dat moet echt uitgezocht worden. Want dat ook... theedoek <laughs> van Badr Hari is gezocht. En hij heeft gezegd dat hij daar gewoon wat glazen mee heeft afge, afgedroogd in de skybox. Hij was aan het afdrogen in de skybox. Dat zegt hij. En stel zoek de taal uit. Die huishoudelijke typus. En dat is niet, niet consistent met het profiel van een nou, gemeene ja. schopper. Zo lekker af te drogen. <laughs> nou ja, het is wel zo trouwens. Als het, als het, als het blijkt, straks blijkt dat hij er echt helemaal niks mee te maken heeft... dan is hij wel uh, weer neergezet als iemand die met los handjes... en, uh, en, en eigenlijk alweer veroordeeld, zonder dat daar ook maar iemand uh, als... Uh... Maar gaat, dit nou, gaat deze man nou heel erg lang in de publiciteit blijven? Of for, for, dat heeft toch allemaal te maken met de scheiding van Gullit? Ja, ja. van, van, van ja. ja. En op en op nee, nee, het weer drie vrouwen uh, verder en Mr. dan maakt, Maar haar is wel degelijk al uh, ver buiten het K1-circuit. Een echte liefhebber bekend als iemand de, waar de waar, waar, waar, was wat mee aan de hand is. Ja, maar daar gaan we toch niet op voorpagina's de hele tijd mee blijven vullen? Dat heeft door, toch met Estelle Gulle te maken, niet neem ik. Die er overigens ook bij was, schijnt. Ja. ja. Maar goed, ja, nog twee banken drie vrouwen verder... en dan zijn we dat toch alweer... Ja, dan misschien ja, dat is het is niet ook wel stopt nu. oh Ik ja, loop van der de Gijven ooit gezegd... ik kom alleen op de evenhuwelijken van Gullit. <laughs> um, het AD opent <laughs> vandaag met de kop extra inzet politie... tegen ramadan criminaliteit. En als je dat artikel dan leest... dan, ja, dan is dat eigenlijk uh, niet gebaseerd op feiten voorlopig. Wat, wat moeten we daar dan nou weer van denken, Mark Vis Nou FVM. ja, ik, daar, ik vind het... Uh, uh, een behoorlijke scheve schaats als ik het zo lees. Want de, de citaten die hierin staan, die zijn vrij mild. En dat ze rekening houden met meer mensen die in Nederland blijven. En daardoor wat extra politiekracht. Nou ja, en ze beschouwen het als een evenement. Vind ik ook al een beetje iets, iets raars. Een maand als een evenement beschouwen. Maar goed, uh, even de, de, de. wat hadden ze er nou van gemaakt? Uh, ze gaan zich schrap zetten omdat uh, de moslims tijdens de ramadan op boevenpad gaan. Ja, moet je je voorstellen wat er dus aan de hand is. Ik begreep het eerst zeker helemaal niet. Maar wat is er aan de hand? De ramadan valt het jaar kennelijk laat. Oh, uh, het is nu heel heet in Marokko. Kennelijk gaat iedereen normaal gesproken naar Marokko... om daar ramadan te vieren. Maar veel te heet nu, die blijven allemaal hier. En is er ook nog schoolvakantie. Dus lopen al die hongerige Marokkaanse schooljeugd... loopt op straat. En ja, dat kan dan moeilijk anders... suggereert het verhaal een klein beetje... dat die dan op het dievenpad... Ja, en dan vooral s'avonds. Want ze mogen alleen uh, uh, s'avonds uh, eten en drinken. En dan Zijn ze actief en dan uh, gaan ze dus het boevenpad op naar oh, het was je, de avond. De dag de dag overdag, maar goed. En we, we hebben even gebeld als nog met de hoofdredactie van de AD, moet wel even zeggen. Want die zeggen: van ja, de vrees voor deze criminaliteit rechtvaardigt de kop boven dit artikel. Wat vind jij ervan? Nou ja, ik, ik, ik vraag me af waar die vrees dan vandaan komt. Wat uit die vrees precies? Precies, dat staat nergens in het artikel. Of is het zo uh, dat, dat dat hoe later de Ramadan valt, al jarenlang de statistiek bewezen wordt, des te de erger de criminaliteit. Dan heb je een, ja, een verhaal. Dat staat ja, zolang je dat niet nee. weet, dan, dan is het ook onzin. Ja. Ja, Goed, dan, dan laten we het hierbij. Uh, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Mark Vis van de NVJ, uh, Jan Heemskerk van zichzelf. Van ja, het. dank je. <laughs> <laughs> het is uh, twee minuten over half drie. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dorald Megens. Nederlanders kiezen deze zomer vaker voor een last-minute vakantie dan vorig jaar. Tour Operators verkochten in de afgelopen vier weken meer last-minute reizen... dan in dezelfde periode in 2011. Blijkt uit de rondgang van de NOS. Een van de oorzaken is het matige weer, zeggen de organisaties. Maar mensen hebben dit jaar ook langer gewacht met het boeken van vakantie. Willem Holleder moet bijna 18 miljoen euro betalen aan de Nederlandse staat. Het heeft de rechtbank in Haarlem bepaald in een Pluksezaak tegen de crimineel. Het geld is afgeperst van vastgoedmagnaat Willem Enstra en twee anderen. Volgens een advocaat heeft Holleder het geld niet. Als dat klopt, kan justitie hem drie jaar lang gijzelen. Maar ook daarna is de plicht om te betalen niet vervallen. Holleder gaat tegen de uitspraak in beroep. En het Russische parlement heeft een omstreden wet goedgekeurd... waardoor er strengere regels gaan gelden voor private hulporganisaties. In die wet worden NGO's die door het Westen worden gefinancierd... beschouwd als buitenlandse agenten. Hulporganisaties moeten daarom voortaan gedetailleerde kwartaalverslagen indienen. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Het is druk op de wegen in het midden van het land... zoals op de A1 vanuit Amsterdam en ook op de a 20 vanuit Utrecht. En dan zijn er zijn ook veel files bij Arnhem. De opvallende files staan op de A9, Amstelveen richting Alkmaar... voor het raasdorp 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat voor het oosterbeek 4 kilometer na een aanreding. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A50 Arnhem richting Os, voor Ewijk e 6 zes kilometer... En de A325 arnhem Nijmegen richting Arnhem is dicht tussen het Gelderdoom en Westervoort na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden vanaf knopend Ressen over de A15 en de A50. Er staan daardoor files. Op de A325 van Arnhem naar Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen 5 kilometer. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem voor Hussen 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In dit half uur in ieder geval de kijk van Michael Boogert op deze etappe. En de voorsprong van de vijf wordt groter en groter. Het gaat wel heel hard, Guido. Ja, het gaat heel hard hoor, want ze hebben echt gewoon een pauze genomen in het peloton. En dat is prettig voor de mannen die op achterstand reden. Net even gebeld met Michel Cornelissen. De ploegleider van Vacansoleil. Een van de ploegleiders van Vacansoleil. En die melden dat Kenny van Hummel. samen met Chris Boekmans. dus de twee sprinters van Vacansoleil. in een grote groep rijden. Met onder andere André Grijpel. Cavendish zit daarbij. Eijzel zit daarbij. Een man als Chavanel zit daar nog steeds bij. En die rijden nu op enkele minuten van het peloton. Ze rijden een tijd lang op acht minuten van het peloton. Maar nu dat tempo daar in die grote groep. met de gele trui. daar zo'n beetje op kop helemaal is stilgevallen. Nu komt die groep daarachter wel heel. ...heel snel dichterbij. En dat is gunstig voor de mannen die in die twee calls van de eerste categorie op afstand zijn geraakt. Het is ook gunstig voor de vijf man aan de leiding... ...want die kunnen zich zo langzamerhand gaan opmaken straks voor een mooie finale. Die kunnen gaan strijden om de etappe zegen. En dan is het de grote vraag, gaat het Gauthier worden? De man van Europcar, of toch Martinez, Een klein Spanjaardje van Euskaltel. David Miller, de tijdrijder, kan natuurlijk ook goed bergop rijden. Dat heeft hij laten zien. Perrault, een man van AGDR, eigenlijk de kopman van die ploeg... die Eigenlijk een hele slechte toerheid. Hij staat ver weg in het klassement op 50 minuten ruim. Of toch Kizorlowski, ook uh, redelijk geclasseerd op de 25e plek. De man trouwens op de beste klassering in het algemeen klassement van de mannen in de kopgroep is uh, Martinez. Hij staat 22e op 25 minuten en 53 seconden. En inmiddels hebben we ook contact met Sebastian op de motor. Sebastian, jij rijdt voor die kopgroep. Uh, kopgroep houdt nog wel tempo, denk ik, hè? De kopgroep rijdt een behoorlijk tempo uh, inmiddels op een uh, enorme open vlakte. Trouwens gaat het toch uh, nou, zo tegen de 50 kilometer per uur aan bij die vijf man... die dus uh, een behoorlijke voorsprong inmiddels bij elkaar hebben gefietst. Maar wat moest er gereden worden, zeg... Want wat is er allemaal eigenlijk al wel niet gebeurd in de eerste... nou, dikke 130 kilometer die we er al op hebben zitten. Even tellen hoor. 1, 2, 3, 4 bladeren. Blaadjes van mijn schrijfblokje heb ik al gevuld. Met allerlei opmerkingen, allerlei nummers. Vooral van renners die weg hebben gezeten. En één keer kon ik daar een Nederlandse naam achter zetten. Die van Koen de Kort. Helemaal in het begin van de etappe. Maar helaas moest hij er op de Grand Coucherol al af. En dit zijn eigenlijk ja, toch wel vijf rijders die we die overgebleven zijn van die grote groep... die al helemaal aan het begin van de dag op avontuur ging. Silan rijden ze nu binnen. Dat betekent dat ze 137 kilometer hebben afgelegd. En Gio, nog 89 kilometer te gaan hebben hier in de kopgroep. Nog 89 kilometer. En wat ik zojuist al enigszins aankondigde, dat is nu gebeurd. Die grote groep met daarbij die sprinters... met onder andere Mark Cavendish, met André Greipel... maar ook met Kenny van Hummel en Chris Boekmans. Ik zie ook Bram Tankink daar achteraan in het peloton rijden. Die hebben... Zojuist aansluiting gekregen bij het peloton. Wat zullen zij blij zijn met die rustdag die de ploegen van de klassementsrenners hebben genomen? Et voici une formidable chanson française. Sous <tied> aucun Van Serge Gainsbourg. Dit was Françoise Hardy met Comment te dire adieu? Gaan naar de politiek. Het kabinet geeft Curaçao een zogeheten aanwijzing. Dat blijkt na overleg in de Rijksministerraad vanmiddag. Marcel Bril in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat houdt dat precies in? Nou ja, dat betekent dat Curaçao van de Rijksministerraad. En de Rijksministerraad bestaat uit het Nederlands kabinet, de Nederlandse regering. En de vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Die hebben gezegd de begroting van Curaçao die loopt uit de hand. Dus nu worden jullie gedwongen. Curaçao uh, om uh, die begroting op orde uh, te hebben. Dat is de zogenoemde aanwijzing. Het college Financieel Toezicht die had dat gezegd. dat is een college die in de gaten houdt hoe de uh, diverse begrotingen zich ontwikkelen. En uh, bij Curaçao was dat dus niet op orde. Dat vindt in ieder geval dat college. En die hebben dat geadviseerd aan de Rijksministerraad. En die hebben vandaag gezegd, inderdaad, er moet een aanwijzing komen. En wat dat dan precies concreet gaat betekenen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want dat gaan uh, premier Rutte... En minister Spies, die verantwoordelijk is voor koninkrijksrelaties... binnen nu een enkele minuten aan ons uitleggen, hoop ik. Ja, en, en is er wel duidelijkheid over hoe die begroting dan niet op orde is? Hoe, hoe groot het probleem is? Nou ja, het probleem is dat zij uh, vrij veel hebben overschreden. Uh, daar uh, uh, zijn de meningen ook over verdeeld. Want daarvan zegt uh, de premier van uh, Curaçao, dat valt allemaal wel mee. Maar uh, dat college waar ik het net al over had... die zegt dat dat ongeveer 70 miljoen euro is. Nou ja, en de premier die uh, reageerde zojuist, die kwam hier naartoe. En hij zegt, het is helemaal niet nodig uh, om dat te doen. Uh, want wij zijn al heel erg bezig met allerlei hervormingen. En dat komt allemaal wel goed. Als je ons nou maar even de tijd geeft, dan brengen wij die begroting wel op orde. Maar ja, de Rijksministerraad heeft daar dus niet op willen wachten. En, en nou ja, wat uh, in de lijn der verwachting is, is dat er een aantal ambtenaren vanuit Nederland, uh, schat ik zo in, maar nogmaals, dat moeten we zo heel concreet gaan horen, dat die naar zou gaan om te kijken uh, hoe ze uh, uh, die begroting wel op orde kunnen krijgen. Ja, dat horen we later van je. Dankjewel, Marcel Bril. Goed nieuws dan in Australië voor de Nederlandse toeriste Linda Huiskamp. Ze veroorzaakte afgelopen april een uh, dodelijk auto-ongeluk en het leek erop dat ze een heel jaar moest wachten op de rechtszaak. Maar de behandeling van die zaak is plotseling naar voren gehaald. Dat vertelt haar vader Gerrit Huiskamp. De rechter had besloten om Linda niet, uh, niet naar Nederland te laten gaan. Maar goed, de advocaten hebben daarna uh, zijn ze toch met uh, de rechter doorgeweest en met de staat om de rechtszaak naar voren te krijgen. En dat is, uh, naar er nu naar uitziet, is dat... Uh, is dat gelukt en dat betekent dat uh, dat rechtszaak de trial, uh, de vijfdaagse trial plaatsvindt beginnende 30 juli. Ja. Over twee weken dus dient die zaak correspondent Robert Portier in Australië. Robert, uh, je hebt uh, deze Linda Huiskamp ook intussen gesproken. Hoe reageert zij op dit nieuws? Ja, ik heb er vanmiddag eventjes kort gesproken. Ze reageerde ja, dubbel, uh, eigenlijk opgelucht. En, aan, en ook wel gespannen. Opgelucht natuurlijk omdat het nu gaat beginnen. Ze had uh, tenslotte problemen met haar visum. Dat loopt eind september af. En dat betekende dat ze na die tijd niet meer kon werken in Australië. Zich dus ook niet van hun inkomen kon voorzien. Maar tegelijkertijd is er natu natuurlijk ook die spanning nu, want de zaak komt opeens wel erg dichtbij. Ja, even nog bijpraten misschien waar het over gaat, die zaak. Ja, ze is betrokken bij een uh, dodelijke aanrijding. Je zei net dat ze die veroorzaakt heeft. Maar die hele rechtszaak gaat er eigenlijk over of ze die inderdaad wel heeft veroorzaakt. Uh, ze was namelijk samen met een vriendin op zoek naar werk. Ze was bij een wijnboerderij langs geweest. En toen ze weer terugreed naar de hoofdweg en die hoofdweg opdraaide... raakte ze betrokken bij die aanrijding. Uh, de vriendin die bij haar in de auto zat, die uh, kwam daarbij om het leven... En in West-Australië zijn er in het verleden veel ongelukken geweest... waarbij drank en drugs betrokken waren. En daarom is de wet recent aangepast... en wordt een dodelijke aanrijding altijd als misdrijf behandeld. En dat betekent dat er een rechtszaak aan te pas komt, compleet met jury... en dat de maximumstraf op kan lopen tot tien jaar. Ik zeg er wel onmiddellijk bij trouwens dat de kans niet groot is... dat die maximale straf wordt uitgesproken. Simpelweg omdat al is aangetoond dat er in dit geval... geen alcohol en geen drugs in het spel waren. Ja. En is nu intussen duidelijk waar die rechtszaak dan dient... Ja, die uh, dient in Esperance, uh, de plaats die heel dichtbij dat ongeluk is. En dat is maar goed ook voor Linda, want dat levert een lokale jury op. En dat zijn mensen die bekend zijn met dat kruispunt. Die ook weten dat dat een onoverzichtelijk kruispunt is... waar eerder ook al dodelijke ongelukken zijn gebeurd. Uh, normaal zit de rechtbank in Calgary. Dat is ongeveer 400 kilometer verderop. Maar een paar maal per jaar doen ze zittingen op locatie. Die zijn in juli, in november en dan pas weer volgend jaar... Nou, men heeft wat geschoven met die agenda's. Blijkbaar is men erin geslaagd om uh, haar er tussen te proppen. Uh, in ieder geval voor de juli-zitting. Uh, en uh, ja, dan is het voor haar maar uh, hopen dat de lokale jury... haar ook zal meehelpen bij de beoordeling van deze zaak. Ja, nou, voorlopig dus een, een paar gunstige berichten voor deze familiehuis. Komt 30 juli gaat, het, uh, gaat die zaak beginnen. En jij blijft dat voor ons volgen, Robert Portier vanuit Australië. ZE ja, eerst maar eens naar Sebastiaan Timmerman. Die is uh, op de motor bij de kopgroep. Het is nog uh, heel lang te gaan. Maar misschien ruiken ze toch wel een beetje de overwinning. Werken ze lekker samen, Sebast? Nou, als ze nu eraan uh, ruiken, even ruiken, dan ruiken ze wel de geur van barbecue. Want uh, er is heel veel publiek waar we nu rijden uh, langs de kant van de weg. We zijn bijna in saint Etienne de Saint-Géorre. Uh, betekent 142 kilometer afgelegd en nog 84 kilometer te gaan. Dus duurt inderdaad nog wel even. Maar in de wetenschap dat ze 11 minuten en 40 seconden voorsprong hebben. Dat is althans de laatste gemeten voorsprong doorgegeven door de organisatie aan ons. Kunnen ze al een beetje gaan nadenken en al een beetje gaan rekenen. 11.30, ik nu trouwens. Dus er is 10 seconden afgereden door het peloton. Maar geen paniek, absoluut nog niet. Hier vooraan achter de uh, vijf koplopers achter Goetje, Miller... Pero, Egoi Martinez, dat is dus zoals Gio er net ook al zei... de best geclasseerde in het klassement op meer dan 25 minuten. En Robert Kieselowski. De wind waait op dit moment in het nadeel. We zijn weer uit dat kleine dorpje van net tussen de weilanden door. En daar waait hij precies zo links van voren. Ze zoeken dus ook een beetje de linkerkant van de weg op. Met Kieselowski nu aan de leiding. Martinez komt voor kop af. Pero die schuift weer een beetje door naar voren. De samenwerking is dus goed. Ja Gio, er is eigenlijk geen enkele reden waarom deze groep op dit moment niet goed zou samenwerken. Ik kan het me voorstellen want zij zullen denken dat het peloton toch een beetje een baaldag neemt. Maar op het moment dat ik dat zeg zien we ook dat het peloton langzamerhand weer een beetje geformeerd wordt. 11 minuten 27 gaan weer drie seconden af van die voorsprong. Maar het gaat natuurlijk niet snel genoeg. Maar je ziet wel de mannen van de gele trui de mannen van Sky zie je nu op kop van het peloton toch echt wel enigszins doordraaien. Ze hebben iedereen laten aansluiten. Wordt interessant zo meteen want we krijgen straks dat tussensprintje, die supersprint in Marseille. Daar zullen die de eerste vijf natuurlijk de meeste punten weg gaan halen. Maar daarachter zijn er nog aardig wat punten voor de sprinters te halen. Aardig wat punten voor de groene trui. En dat zou mooi zijn. Dan gaan ze zich daar in elk geval nog in een sprintje gooien. En dan zul je zien dat de voorsprong meteen weer terug gaat lopen. Dat er misschien wel weer een minuutje afgehaald wordt van die voorsprong. Want die eerste vijf zullen zeker niet gaan sprinten. Je ziet het nu al aan de vorm van het peloton. Het wordt allemaal weer wat langgerekt. Ik zie allemaal blauwe mannetjes op kop rijden met één mannetje in het geel daartussen. En daarachter dan Simon Gerrans met zijn maten. Ook veel Fransen van die ploeg. de ploeg van Cadel Evans, rijdt ook nog wel weer pontificaal vooraan mee. Natuurlijk, die willen uit de problemen blijven. Maar het zou wel eens kunnen gaan zijn dat het peloton straks met die sprint en aantocht weer eens even stevig gaat doorrijden. En dan gaat die voorsprong gaat weer teruglopen. Dan zullen we zo weer binnen de tien minuten zitten.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 Achter de ruiten, die kan mij zien. Yeah is de naam van Abel uit 2000. Onderweg. De Radio 1 Sportzomer, Bogert aan de meet. Michael, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, eerst nog maar even toch nog gisteren. Uh, mooie wielersport vooraan zou je kunnen zeggen. En drama aan de achterkant. Ja, nou, dat uh, kan je wel zeggen, ja. Nee, in een schitterende etappe gezien. Uh, echt slecht thuisslag. Zo is wielren eigenlijk uh, bedoeld. Maar ja, van achteren veel slachtoffers, waaronder veel Nederlanders. En dat is uh, ja, een trieste dag voor het Nederlands wielrennen. Ja. Uh, Rabo heeft er nu nog vier over in de koers. Ja. Wat, wat doet dat mentaal met je? Heb, je? heb je zoiets ooit meegemaakt dat de halve ploeg naar huis is? Nou, we hebben in 2003 uh, zijn we ook met een, uh, met een klein ploegje aan de meet gekomen. Ja, en, uh, toen, toen reden we eigenlijk ook een dramatisch uh, slechte toer. Ja, er was niks aan. En het, is, uh, het is leuk om met negen man aan tafel te zitten. Uh, in de goede flow te zitten, elkaar op te vangen met, uh, met demarages. Uh, nu, nu, ja, nu, nu rij je maar een beetje als een kip zonder kop rond. En, ja, dat is niet echt, uh, niet echt ple plezierig. Maar ik hoop dat, uh, dat bijvoorbeeld Sanchez of zo de tijd nog kan keren. Dat hij misschien door... Uh, uh, in een keer in een goede ontsnapping uh, kan komen te zitten en, en, en de rit kan winnen. Of een andere renner. Maar ik ja. denk dat het heel moeilijk wordt. Ja. Uh, hetzelfde geldt voor Vakanceleij. Ik kan ja, het zeggen, we richten ons vaak alleen maar op die Rabobank. Maar we, bij Vakanceleij zitten het geloof ik nog met z'n vijf aan het ontbijt. S ochtends nu. Dus um, ja. daar is het precies hetzelfde verhaal. Um, even naar de dag van vandaag. Um, ja, wij zitten hier een beetje met z'n tweeën, uh, een beetje saai nu. Want uh, we, ja, in het begin was het natuurlijk leuk met die twee calls. Alleen dat is, heeft iedereen redelijk overleefd. Ja... <laughs> Ik denk dat een hoop renners het niet mee eens zijn. Want redelijk overleefd. Er is net pas een bus teruggekomen. Ja. Dus die mannen die hebben 100 kilometer met, uh, met het gat open gezeten. Zoals wij zeggen. dus Ik denk, uh, ik denk dat, dat, dat het een hele verdiende... Uh, ja, semi-rustig voor die mannen is. En uh, als renner ben je er gewoon heel blij mee. Uh, dat, je, dat je even een, een, een dagje... Uh, nou, het is niet een volledige rustdag natuurlijk... omdat ze hebben echt hard gekoerst vanuit vertrek. En als jij gisteren slecht was en je moet vandaag weer aan de bak... Ja, dan, uh, dan ben je echt hele, helemaal niet blij. En het is, uh, het is verdiend voor de mannen dat ze het vandaag lekker rustig gaan doen. En, en dat die voorsprong nu zo groot is, dat heeft ook mee te maken... dat het peloton ook echt heeft, uh, ja, even, even gewacht heeft, lijkt het. Ja, het peloton, nadat ze Sagan terug hebben gepakt, is het peloton in de revisie gegaan en doen ze het op de gemak. En Sky controleert nu en die zullen zo naar de finish rijden, neem ik aan. En ze zullen tussen die vijf gaan. Hoe hebben jullie die uitbraak van Sagan net becommentarieerd? Nou, ik, ik zat in de auto, dus ik heb er weinig van kunnen zeggen. Maar het, ja, het tekent in ieder geval dat, dat hij heel, heel ambitieus is nog steeds voor de, voor de groene trui. Maar daarentegen ook uh, Green Edge met Kost die, die, die hebben laten zien dat ze, dat ze graag die trui willen winnen. Willen winnen want die zijn als een, als een bezetene gaan achtervolgen. En, uh, maar het is wel leuk om te zien dat er binnen de koers uh, nog een andere koers speelt. Nou komt er straks nog een klein kootje aan. Ja, als ik het ja. zeg, klinkt het net alsof het echt helemaal niks Stammer is. maar is een keer op de Ja, fiets. nee, daarom. Uh, ik weet al dat Die, ik. Joden uh, rijdt ze allemaal in de auto hoor. <laughs> ja, <laughs> ik ja. rij ze allemaal in de auto, ja. En soms, dat is zelfs zwaar. Uh, Code d'Ardouin uh, van de derde categorie. Ik las ergens dat dat een geniepig colletje is. Weet jij dat? Uh, nou, dat is, uh, ik ken hem niet, maar dat zal wel... Uh, meestal rond in deze, deze tijd van de Tour, dan, dan zijn derde categorie'tjes... In het begin, uh, als je bijvoorbeeld de Kouwberg oprijdt in de Tour... dan is dat ook derde categorie. En maar dat stelt dan uh, dat stelt helemaal niks voor. En rij je nu de, in de, op dit moment in de Tour een, een kol van derde categorie op... dan zijn ze al uh, vrij lastig. En dan is het uh, zeker uh, na zo'n rit van vandaag en gisteren is dat niet meer leuk. Maar ik denk dat, ze, dat het peloton er rustig op gaat rijden, maar dat... Uh, dat ze in de kopgroep wel willen, willen aanvallen. Uh, Michael, in het boekje waar jij heb, aan mee hebt geschreven... Uh, leg jij ook sommige echte wielertermen uit. Uh, het gaat soms al over de platte kool. Wat wordt daarmee bedoeld? Uh, een platte kool, dat is eigenlijk... Uh, de eerste keer dat ik dat hoorde, was uit de mond van Joop Soetemelk. Die had het over een, uh, een platte kool in, uh, in de Ronde van Romandië... waar hij ploegleider was destijds. En uh, we, zaten zo, uh, we zaten in het rondeboek uh, te lezen. En, uh, ja, ik, ik zei iets over, over een bepaalde berg. En toen zei hij, oh, dat is niks, dat stelt niks voor, dat is een platte kol. <lacht> ik zeg, nou, dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien, een platte kol. Maar <lacht> ja, dat betekent eigenlijk een, uh, ja, je zegt ook wel eens loper. Dus eigenlijk een, een, een mooie, brede weg die uh, niet altijd stel omhoog, uh, omhoog gaat. En ja, wat in een peloton, uh, dat je daar redelijk overheen rijdt. Ja, uh, goed, dat is een platte kol dus. Maar dat is niet die ene die nog komt, begrijp ik. Ik weet het niet. Ik, uh, ik, denk het niet. ik heb niet, niet zo goed in het rondeboek gekeken. Maar uh, <laughs> ik, ik, ik weet niet of dat een platte call is. Nee. Um, ja, waar, waar moeten we... Die groep blijft weg, denk ik. Hè? Ik denk dat dat het het, het, het het verdict van deze etappe zal zijn. Ja, dat, uh, dat gaat, uh, die gaan zeker wegblijven. En dan denk ik dat, uh, dat Miller wel een hele grote kans maakt. Zou leuk zijn. Hij heeft in 2002 won die ook nog een rit in de Tour naar Bessier toe. Toen werd ik derde, dus ik zat erbij. Dus ik weet dat hij uh, wel specialist is in dit soort dingen. Maar ook die, die, uh, die jongen van Astana, die, uh, die rijdt lekker omhoog, hebben we allemaal kunnen zien. Dus die zal misschien nog wel wat proberen in de finale. Hmm. En er zit weer iemand van die Europcar-ploeg in, die dus al twee ritten hebben gewonnen. Ja, die mannen die zitten, uh, die zitten in de goede, goede ja. schoen. Ja, die rijden als een raket. Ja, nou ja we gaan het zien, uh, Michael. Dank je voor nu. Alsjeblieft. Tot morgen. Oké, okay. hoi. hoi. Michael Bogert was dat. Uh, gaan we nog even kijken hoe het in de koers is nu? Dat schudt iemand zijn grijze wijze hals. <laughs> Ja, en die denkt ook van ja, het zal mijn tijd wel duren. En, en gelijk heeft hij ook natuurlijk. Dus dan uh, gaan we maar gewoon zeggen wat we uh, het komend uur allemaal nog kunnen verwachten hier. We gaan uh, in ieder geval nog uh, bellen met oh. Filemon Weslink, oh, Want ja. uh, die zit uh, natuurlijk ook nog steeds in de Tour. En ik ben benieuwd waar die uh, vandaag is geweest. Hij, uh, hij fietst wat heen en weer tussen alle ploegen. Hij is voor het eerst in de Tour. Hè, en dan hoor je het vaak, het is net een circus. Een ja. rondreizend circus. Dus uh, straks bellen we even met hem. Goed, dat dus. En ik verwijs nog maar even keer naar de mogelijkheden... waarmee u in contact kan blijven met Radio 1 Sports. We hebben die website natuurlijk, radio1.nl. Daar staat van alles op over dit programma. U kunt ook dingen terugluisteren, bijvoorbeeld die, die klaaglijn. Als u dat eens een dagje moet missen... of dat u toch even moet koffie drinken met de buren, dan uh, kan dat daar. Daar zit ook die prijsvraag op, tijd voor tijd. Meedoen nu kan niet meer, want de wedstrijd is al bezig natuurlijk. Maar vandaag ging de vraag erover op hoeveel afstand de tiende renner binnen gaat komen... van de nummer 1 in de etappe van vandaag. Uh, verder hebben we een mailadres natuurlijk, uh, sportzomerradio 1nl En Twitter kan ook nog, dat kan met uh, R1 sportzomer aan elkaar. Hashtag R1 sportzomer Ja, ja. Nou, ja dat hebben we ons het. wel gezegd. Goed, wij zijn er over een paar minuten weer. Graag tot zo. Voor je... Hallo, Kees hier. Ik breek even in voor de minder fileberichten. Komend weekend voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de A13. Daarom is de A13 afgesloten tussen Knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid, richting Den Haag. Vergeet dus niet te kijken op van A naar .nl. Tot snel! Door een betere doorstroming komen we verder.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 Het medicijn tegen lepra is er al. Hoe eerder wij de patiënten vinden, hoe beter zij ervan afkomen. Steun de opsporingsteams. Ga naar hoe, eerder, hoe De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO. Zodat u niet alleen weet waarom de winstgroei van bedrijven beperkt kan zijn... maar ook welke markten wel kansen bieden. Bekijk de online video op abnamro.nl slash beleggingsupdate. ABN AMRO. De bank anno nu. Dit is Radio 1.